Riedewan Tachi heeft drie nieuwe advocaten. Dat bevestigt een van de advocaten naar een artikel van het parool. Tachi zat sinds twee maanden zonder juridische hulp. nadat Ines Weski werd opgepakt. op verdenking van meewerken aan zijn criminele organisatie. Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en naar Tachi. Hij krijgt er nu dus niet één, maar drie advocaten voor terug. En ze zitten ook al lang in het vak en werkten eerder mee aan grote strafzaken. Evan Gerskovic, de Amerikaanse journalist die vastzit in Rusland, blijft zeker tot eind augustus vast. Zitten. Hij had beroep aangetekend tegen zijn gevangenschap, maar dat heeft hij verloren. De journalist van The Wall Street Journal werd eind maart opgepakt in Rusland en ze beschuldigen hem van spionage. De Amerikaanse regering zegt dat de Russen een politiek spel spelen. En heb je een telefoon met gezichtsherkenning, ja dan hoop ik wel dat je er iets meer geld aan hebt uitgegeven, want bij goedkopere telefoons van bijvoorbeeld Motorola, Nokia en Oppo is hij makkelijk voor de gek te houden. De Consumentenbond heeft 60 telefoons getest en het lukte ze om er 26 daarvan te unlocken door simpelweg een pasfoto voor de selfie lens te houden. Heb je dus zo'n telefoon, beveilig hem dan op een andere manier, zeggen ze. Ja, je ziet ze wel eens voorbij komen in reclames met van die kleine zielige oogjes, zeehondenpubs. In Groningen zijn ze vaak langs de kust te spotten en toeristen denken dan vaak, daar ga ik even mee op de foto. Maar het loopt nu helemaal uit de hand, zegt het zeehondencentrum in Pieterburen. We hebben mensen gehad die uh, een zeehondenpub bij de kinderen op de arm leggen om, om, een, om foto's te maken. We hebben een hele schoolklas gehad vanochtend nog, uh, waarvan de leraar het een goed idee vond om, om Paul rondom de, die zeehondenpub te staan... Uh, en we hebben kinderen gehad die, die, die stenen gingen gooien naar pubs. Je kunt het eigenlijk bijna zo gek niet verzinnen. En uh, mensen doen, doen dit met uh, deze wilde dieren. En door al die gekkigheid van de toeristen gaat de moeder zeehond er vandoor en blijft de pub dan alleen achter. En daardoor heeft het Zeehondencentrum er al tientallen moeten opvangen heb ik nog wat weer voor je het is bewolkt en regenachtig vooral in het zuiden kan het slecht worden met hagel onweer en ook zware windstoten het is nog een graad of 25 en morgen ook vaak een zonnetje en dan maximaal 26 graden ZFM verkeersupdate verkeersupdate dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op de A7 en de A10. De A7 Zaanstad-Horen tussen Weide-Wormer en Avanhoorn 20 minuten vertraging. Op de ringweg van Amsterdam de A10 West richting de A10 Noord tussen de Baarsjes en Durgendam een half uur vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En Zomerhit.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 Je ja, ziet, ziet, ziet, ziet. Ben je ready voor me? We gaan diep, diep, diep, tip. Voor je energieën, dus je gaat mee. gaat mee. Ze zeggen, dames, maar ik denk dat ik niet genezen zal zijn. Denk alle tijd we hebben, jullie het leven met benen. je maai voor jezelf, ook een beetje voor mij. Mommy, je voor jezelf, ook een beetje voor mij. Ga niet weg zonder mij. Mommy, geef me een sein. Je bent all een my mind. Je was beter bij mij. Must be baby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 I didn't this love cause he's so tight, she's she's tight being in love.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 oké, okay, maar je maakt het beter. Maar nu moet ik zonder, zonder. Zet je radio in het zand. zon, Zee. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. tomorrow Wishing things would clear No need to rush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 Say, yeah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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ridouan Tachi heeft nieuwe advocaten. Het zijn Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Bergen-Hennegouwen. Ze zijn alle drie advocaten met een lange staat van dienst in ernstige strafzaken. De man die begin juni werd gearresteerd en getezerd in Rotterdam, is mede overleden door het optreden van de politie. Blijkt volgens het OM uit verklaringen van getuigen, camerabeelden en bevindingen van een forensisch arts. Op de Atlantische Oceaan wordt nog altijd gezocht naar de mini onderzeeër die sinds zondag wordt vermist. De duikboot had genoeg zuurstof voor de vijf mensen aan boord om 96 uur te kunnen overleven. Maar die tijd is nu voorbij. Het weer op veel plekken regen met kans op onweer. In Limburg geldt code oranje. Het is 21 tot 25 graden. Morgen meer zon en maximaal 26 graden. VL Laver de ciel, apporter de mar, een cadeau de la Providence, alors qu'on voit pensée roulante mar. Wat een mooi moment, een ademloos gesprek, met alleen maar vlinders om ons heen.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 De kleur aan mijn dag gegeven, dit heeft finie le jour de chance. Hier wat niet al al, chaka, En daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we ook niet. N n het en misschien zie ik hier ooit nog een rondwege de straat de romance Forever would be you're walking out so casually. How could you give up on us like that? You say you're feeling the pressure, and you Ja à Que una een cambió een suerte, se muur, een mi een muur, een muur, een muur, een muur, een muur, een muur, een muur, een muur, een muur, een muur,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 Que mis amores, frente que a que no puedo conformarme sin poderte Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, ¿por qué conseguirás que no te nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano que una mujer cambió mi suerte. Zeg ular de mi, que nadie sepa a mi sufrir Amor de mis amores, reina mía Que me no hiciste, que no puedo conformarme Sin poderte contentar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Con que conseguirás van de zomer op ZFM hoor, hoor, hoor je nu overal, ieder etmaal weer. ZFM zorgt voor. Ik zal al bij het já tá <tie> tudo preparado que o vó menina Entre e faça festa, me liga mais tarde. Vou adorar vão nessa gata. Me liga, mas tá pra Quero contigo com você. Na madrugada dança, o lá. Até o sorra e a gata me liga, mas tá pra Quero curtir com o sete. Na madrugada dança, olá. Que hoje vai rolar o Gustavo Linda. Jeugd, você quer, jeugd, jeugd, jeugd, jeugd, jeugd, jeugd, jeugd, jeugd, jeugd, jeugd, Hoje várola, la Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar Até o sol rayado Até me liga mais tarde balada Tem Gustavo lima, pé de madrugada Dança, Que hoje vai rolar O Lima E você A canta assim, ó. Se você E depois namorar Curti chão que hoje vai Gata mas tá Quero curtir com na madrugada Até o mas Quero curtir com na madrugada que hoje Gustavo Lima en você, Gustavo Lima en você, Gustavo Lima. Quem gostou joga chere, chere, chere, chere, chere, chere,